Welkom luisteraars bij weer een aflevering van FEN-FM.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 Uh, zangers en zangeressen... Die, die die levenservaring hebben... die kunnen van hun... Ja, ik ook van hun een evergreen... Hand, kunnen ze iets ja. heel speciaals maken. Ja, Zoals ja. Whitney Houston vaak deed. Ja, je moet je gevoel erin leggen. Dan, ja. dat, dat hoort de luisteraar, dat ja. geloof ik ook inderdaad. Ja. Maar Jolien is dus uh, een goed nummer... dat over 60 jaar ook nog... Uh, dat zou me niks worden. verbazen. Nee? En, en, okay. en, uh, het, het gaat erom dat, dat Dolly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 Uh, veel drugs is gaan gebruiken. Om die, om die spanning van dat beroep. En op, dat, Klopt. Uh, op die hoogte te blijven. Ja. Om dat vast te houden. Daar waren kennelijk drugs gaan. voor nodig. Ja. Maar um, als je de tekst ziet van Crying in the Chapel. Dan, uh, dan kon hij die rust niet vinden. Maar okay. wel in de kapel. En daar kon hij bidden oh, tot God. Okay. En, ja. en daar heeft hij zich... Uh, als ik het vertel, ja. dan krijg ik al kippenvel.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 To playing in the simple chapel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 Then your burdens will be lighter. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Jotzee, hij heeft het opnieuw opgenomen? Ja, in, ja? Ik, ik heb het ja. vrij precies nagegaan. Het, het, uh, uh, hij nam het...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 En, en uit het hoofd. Ja, dat, natuurlijk, dat viel niet ja. altijd mee. maar. <laughs> Want nu gaan we iets heel speciaals doen, dus begrijp ik. Hè? Want nacht niet van Schubert. Mm -hmm. Dat ga je live zingen voor ons. Ja, ja. Als, dat, als dat kan, is dat mooi. Is daar nog iets over te vertellen? Is dat nog speciaal? Ik ben er verliefd op geworden toen ik een hele oude LP had gevonden... van Harry Sloesnoes.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 Uh, in zeg maar, het begin van de uh, jaren 20, 30... van, van de, de, de 19e eeuw... 20e eeuw zeg je dan. Ja, hè, ja. Was hij uh, echt de Dietrich fischer disco van Europa. Okay, Veel cool. LP's. Ja. Voor die tijd bijzonder. Ja. En, en, want het was toen ook niet uh, de Veronica-muziek van nee, die tijd. Maar de, de, de mensen met uh, een beetje diepgang. En lieverbij in...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 Ja. Die, die, die in de Sixteinse kapel ja, met dat koor daar ja. mochten uh, oefenen oh. en optreden. Dat, dat, dat werd in de Sixteinse kapel uitgevoerd allemaal? Ja, ja, ja. Dat is niet zo groot hoor, Sixteinse kapel. Ik ben er niet ja, geweest. Ik ben er niet nou, geweest. Nee. Mijn, nou, mijn hoog, vrouw wel, maar ik. Mijn niet zo ik... groot, nee. Ja. ja. ja. En, en uh, het is ook uitgevoerd in het Koningshuis van Portugal heeft het op een gegeven moment ja, gekregen. En Die mochten het, het, het met toestemming van de paus af en toe ja. uitvoeren. Ja. Oké, okay, wat leuk, ja. Leuke verhalen zo achter die muziek, hè? ja.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 hij heeft iets over de ruisende bossen waar ze dan zijn. En, ja, en, uh, ja. Heel romantisch. Liedje, als, er iemand, ja. Ja. als niemand anders wakker is dan de razende wolken in de lucht. Want die waren er wel. Mijn liefde is stil en zo mooi als de nacht. Oh, mooi, ja, ja, ja, het, exactly. is een, het is ja. een, geen lang lied, maar nee, het is okay. heel mooi. Laat het zo horen. Even terugkomen op de piano. Want de piano is redelijk laat uh, in de schietgezien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 Of wat is dus een überhaupt. Ja, het, je moet ergens lucht doorheen persen. Door, flui door fluiten? In ja, feite fluit is het in een het, orgel een, ja. een fluitinstrument. Je meerdere fluiten in. naast elkaar. Ja, een stuk of ja. Ja, Dan moet je je voeten een beetje aandrijven, een beetje lucht er doorheen persen. En dan, ja. ja, vroeger ging het met blaasbalgen. Ja. En, wel, ja. en soms ja, ja. was er iemand die er daarnaast zat en dan op een blaasbalg ja. met zijn <laughs> voeten. En dan... Ja, oké, okay. mooi. Goed, dan komen we bij een heel iets anders. Hm? Ja. Bij Ravi Waarom dat ineens? Een grote overgang. Ik heb nog ja. veel meer muziek. Ja, dat geloof ik. Ook in mijn hoofd, ja. die, die, die, die uh, pareltjes uit de kerkmuziek, pareltjes Paartjes, uit ja. die muziek en... pareltjes uit de wereldmuziek. Ja. ja. Heerlijk. Ja. Ja. Maar uh, Ravi is ook een van die pareltjes voor jou. Ja, ik, ik ben ja. al uh, toen ik vrij jong was uh, in, in de ik bedoel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 Ja. En dan hoorde hij iets van. Zo, en zo je werd, je, het ja. ja, en ja, werd het langzamerhand ja, opgebouwd. En dan werd het steeds ja. Re, uh, geweldiger ja. en geweldiger. Ja. En dan aan het eind gaat het weer. Rusten, ja. Vaak daar de rust. Een ja, herhaling, toe. een beetje hypnotiserend, ja. Rustgevend, ja. Ja, ja maar de grap ja. is dat, dat je dat. Want de muzikale werelden hebben wel veel met elkaar te maken. Want ik zal maar zeggen, het.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 gegeven, ja. ja. Ja. Dat is het leuke. Die Ed Wertwijn, de huidige dir dirigent van het Sam's ja die was muziekleraar op het triëteitssysteem. Oké. Okay. En uh, uh, ik, had, ik had daar uh, altijd uh, een hoog cijfer op mijn rapport... want uh, ja, ja. ik ja, was even degene wel. die met hem uh, uh, over muziek in discussie ging... En, okay. uh, ik heb geen herinneringen aan muzieklessen op uh, Triniteits, jammer genoeg. Nee, Tekenlessen voor. Hè? Die, uh, die Ja, Fantastisch, teken, ja. Ik, ja. Het, uh, nou, maar ja. ik hield niet van tekenen. Ja, maar nee, ik vond het wel gezellig was... bij me. Ja, zeker daaronder in die kelder. Hè? Ja, heerlijk. Ja, vond ik wel leuk. En, ja. en we hadden ook nog zo'n. Uh, hoe heet je weer? Uh, uh, die man die altijd een kostuum aan had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 eh, zeg maar niveau ietsje minder, maar het was okay, ja, praktisch half, hetzelfde. Ja, ja. En die gaf zijn dochter zangles. Oh, ja. Yeah, en die had gehoord uh, uh, uh, dat ik kennelijk best oh, gof, wel aardig kon zingen yeah. voor, voor die jonge leeftijd, die ik ja. had, 12, 13 jaar, 14 jaar. En uh, toen mocht ik op een zaterdagmiddag bij, uh, bij Dijkman langskomen.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 Dus je en, hebt aan Dijkman te danken, deze carrière? die uh, Nee, nee. Nou, nou, mijn ouders deden het gewoon niet. Het heeft nog, uh, nee? oh. het heeft nog 18 jaar geduurd voordat ik zelf uh, oh, dat, dat een beetje schoon. kon betalen. Oké. Okay. Dus, ja. uh, maar zij was uh, heel duur. Ja, 35, toen dat op de, toe de tijd al. Ja, dat is het al was opgeven. heel duur, want ja. uh, mijn, mijn eerste lerares in, in Amsterdam, bij mm -hmm. Haarlem, die was 25 gulden ja toen. Ja. ja. En to, ja. toen was ik al uh, ruim in de journalistiek. ja. En de Beatles. je uh, hebben natuurlijk ook een hele mooie harmonie. Zo met z'n drie. Hè? John Paul en uh, George. Wat, vind je dat inderdaad mooi? Toch een hoog niveau? Het is uh, de, de top of the bill in de popmuziek. Ja, ja. ja de, de, absoluut. Uh, waarom, maar... de huh? ja, waarom zeg je in de popmuziek? Nou, omdat... Om uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik denk dat... dat uh, uh, John en Paul...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 het is, het is wat, wat luider, wat, wat ongenuanceerder, zou ik okay. bijna zeggen. Ja, ja. Het, en dat in de klassieke muziek kan dat niet. Nee? Oké. Okay. Dus er uh, zijn echt wel grote verschillen tussen de klassieke en de popmuziek. Uh, ja, maar de, de, ja, ja. Het, het heeft zijn eigen niveau. De, ja, ja. Het, het is niet zo dat het minder is, popmuziek, helemaal niet. Het is een ander type nee, muziek. Dat hoor ik je ook niet zeggen, hoor. Dus, nee. Nee, nee. nee, ik heb nee. Daar best nee. wel veel... Uh, ja. uh, uh, kijk, ik, ik noem maar een dwarsstraat. Als er een feestje is of zoiets, ja. dan vragen ze me wel eens van... Zing uh, eens wat. Zing eens yeah. uh, The Wild Rover of zoiets. Oké, okay. ja. Yeah. En dan... Uh, uh, dat zing je niet klassiek, dat klinkt voor een meter. <laughs> yeah. I've been a wild rover for many years the year. nee, yeah, Maar yeah. je kan wel... Uh, nou mooi, hier komt ie. The Beatles met For No One.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 De National Anthem van Zuid-Afrika. Ja. Nou, dat kan ik ook niet uitspreken. Nacosi, Afrika. Nakosi Shikalele, Afrika. Oké. Okay. Zo heet het lied. Nakosi ja. Shikalele, Afrika. En, en uh, uh, dat is door een dominee gemaakt. God ja. red Afrika. Uh, oh, Oké. Okay. En, en dat, dat heeft ermee te maken dat de donkere mensen daar God bidden om een eind te maken aan alle kwaad... en om ze naar een rustiger uh, leven uh, ja, te brengen. Ik, ja. Ja. En, en dat heeft ongetwijfeld een diepere uh, lading in dus, de apartheid. Ja. De strijd ja, er tegen. Okay. Ja. Uh, ik weet niet of je die versie hebt gevonden... maar uh, in de film Cry Freedom... Yeah. ik zie het nog voor me, de eerste keer dat ik dat zag... Uh, uh, er waren iets van... Uh, uh, uh, tienduizenden... Donkere mensen in een voetbalstadion en die zongen, zongen samen. De ja, coast is Africa Afrika. En dat, dat hoor je dan vierstemmig.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 Marupa, no loyo, no loyo, is my eternal. Yet, too young, who see, Latina Lusa pulwayo Oza Oza He is Jesus. it o o